hartelijk welkom bij mijn laatste uurluisteraars. Uh, jonge jonge, het gaat het hard. De laatste uren weer. Ik, ik ga snel over naar uh, een bijdrage, gewaardeerde bijdrage van Frits Jonker. Frits, zet hem op. Mm -hmm. Over Willem de Ridder zijn de meningen over het algemeen strak verdeeld. Of mensen dwepen met hem of mensen hebben een pesthekel aan Willem de Ridder. Ik reken mezelf tot uh, zijn grote bewonderaars. En het spijt me zeer dat uh, dit radiofenomeen tegenwoordig alleen nog maar op het internet te beluisteren is. Tot een paar jaar geleden had hij een, een praatprogramma op Radio 100, de Amsterdamse Piraat. Willem de Ridder zou het idee van de zeven hoofdzondes, het thema van vandaag, ongetwijfeld hebben afgekeurd. Zijn lijfspreuk is dat je nooit energie moet stoppen in dingen die je niet wilt. Want waar je energie in stopt, dat groeit. En in plaats van ons te focussen op zondes, zouden we ons beter kunnen bezighouden met deugden. Um, nou, ik heb geprobeerd om uh, uh, de zeven hoofddeugden op een rijtje te zetten. En dat viel nog niet mee. Want... Het zouden dan de zeven deugden moeten zijn die aanleiding geven tot de enige echte deugd. En dat is natuurlijk de liefde. Ik kwam tot het volgende lijstje. Moed, vergevingsgezindheid, bescheidenheid, vriendelijkheid, geduld, gulheid en dankbaarheid. En uh, van deze hoofddeugden is naar mijn mening moed de voornaamste deugd van Willem de Ridder. Ik bedoel, hij steekt al decennia lang zijn nek uit... Door zich bezig te houden met tegendraadse onderwerpen. En de gasten in zijn radioprogramma's worden daar ook op uitgezocht. Um, iedereen die geïnteresseerd is in tegendraadse opvattingen, onwaarschijnlijke verhalen of wilde theorieën, die wordt door Willem de Ridder zelden teleurgesteld. Het fragment dat ik heb gekozen voor vandaag uh, is een, um, een fragment uit een uh, gesprek dat Willem had met Harry Wegelaar. En Harry Weggelaar die poogt al jaren mensen te interesseren voor zijn atoomtheorie. Deze theorie die hij zelf bedacht heeft, uh, verklaart het ontstaan en de werking van het heelal. En op het eerste gehoor doet ze de atoomtheorie waarschijnlijk wat onbegrijpelijk aan. Maar bij nadere bestudering is het toch een tamelijk doortimmerd verhaal. De vraag is natuurlijk of het klopt, maar dat laat ik in dit kader liever buiten beschouwing. Uh, op zich vind ik het behoorlijk hoogmoedig om te beweren dat je weet hoe het heelal in elkaar zit. Aan de andere kant, het is ook weer hoogmoedig van mij om een ander hoogmoedig te vinden. En, en ik heb gemerkt dat ik bij het uh, beluisteren van alle fragmenten die ik voor vandaag heb uitgezocht... voortdurend met dit dilemma werd geconfronteerd. Uh, telkens als je denkt dat je een hoofdzonde bij een ander uh, aantreft... dan zegt dat waarschijnlijk meer over jezelf dan over die ander. En... Um, dat zult u vandaag ook meermalen gemerkt hebben als u aandachtig hebt geluisterd. Maar fijn, hier is Harry Weggelaar in gesprek met Willem de Rieden. In principe zijn, het, zijn wij aan het begin van die ontwikkeling, want wij zijn ook met die ruimteschepen bezig. Hmm. We gaan ook het heelal in, we gaan ruimteschepen bouwen. Op de lange duur gaan we zonnen en planeten opruimen. Dus het hele heelal wordt in de ruimtevaartcultuur, net als in de microcosmos. En dat gaat, gaat verschrikkelijk lang duren. Dus, de, dus die getallen, dat is, dat is altijd onvoorstelbaar, maar dat, dat heb je eigenlijk ook geen zin gezien om dat te zeggen. Want de, de, de... Maar er zijn natuurlijk heel veel uh, oude verhalen die zeggen dat wij als mensen hier op uh, deze planeet geplaatst zijn. Hè? Heel veel oude verhalen gaan er ook over. Ja. Dat inderdaad wij op een gegeven moment van een ander planeet afkomstig zijn. En dat we hier letterlijk opgefokt zijn. Oh, ja. Dat is het idee, ja. Ja, nou, dat zou kunnen, maar ik, ja, voor mij bij de atoomtheorie hoeft dat niet. Hmm. Want dan zeg je, dat is gewoon de evolutietheorie, de bekende evolutietheorie. Maar je kunt het ook andersom bekijken, dat is ook wel erg leuk. Als je, als je zeg maar een atoom bekijkt, dan merk je dat er oneindig veel deeltjes bestaan. Dat er meer ruimte is dan substantie. Ja. Dus je kunt ook omkeren, als jij in de, in de woestijn staat en je kijkt bijvoorbeeld naar de hemel, dan zie je miljarden en miljarden sterren. Ja. Echt, het is echt te gek zoveel sterren als je ziet. Zoveel ja. zie je er hier nooit. En dan zou je het idee kunnen hebben, wacht even, er zijn er zo ongelooflijk veel, dat al die sterren vormen samen ook weer een wezen. Ja, maar dat denk ik niet, want dan nee? moet ik weer uitleggen wat ik vast bij, is de macrokosmos primitiever en de microcosmos iets hoger. Oh. Dus die macrocosmos gaan wij later ombouwen tot levende wezens. Dat moet toch ontwikkeld worden? En dat kun je ook wel een beetje begrijpen als je bijvoorbeeld een, uh, een melkweg ziet. Dat is eigenlijk maar een hele simpele spiraal. Dus ze ontstaan uit een wolk van sterren. Nou, wolk van sterren, iets primitievers bestaat er niet. Het is gewoon cha chaotische wolk. Het trekt samen en het gaat om een middelpunt draaien. En dan heb je een eerste vorm van een spiraal. Dan gaat het zich verder ontwikkelen. Dan krijg je de zonnestelsel. Dan gaat uit die spiraal. Nee, in kleinere deeltjes daarvan. Want ik ga, nu ga ik even te ver. In kleinere deeltjes daarvan krijg je een iets verder ontwikkeld systeem. En dit is een soort met planeten. Dan heb je al een duidelijke vorm. Dan ga je nog een stap verder dan wordt die verder ontwikkeling door de mens overgenomen... en dan wordt het een ruimtevaartcultuur, dan wordt het een atoom. Begrijp je? Hmm. Dus je krijgt een ontwikkelingssysteem van macro en microcosmos... als van laag naar hoog. Dus wat vele mensen denken, ja, een melkweg kan ook een atoom zijn... in het lichaam van een levend wezen. Dat denk ik juist niet. Dat wordt later zo. Wij gaan het doen. Wij gaan later in het heelal... Ruimteschepen bouwen. Die ruimteschepen worden gemaakt. Gaan we in atoommodellen bouwen? De ja, helaas is het natuurlijk oneindig groot. Ik bedoel, het is, dus, het is veel groter dan wij ooit kunnen waarnemen. Ja. Wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat het kan best dat het een, een man is die op het egenblik, uh, in talk radio zit te praten. En, uh, waar <laughs> nee, jij een klein ik microwezen van bent. Omdat het primitief is. Die vorm is het Er zou een ruimtescheep moeten zijn, begrijp je? In mijn mm. theorie, dat denk ik. Ik wil niet zeggen, kijk, je hebt zoveel ideeën daarover. Maar ik ga volgens mij echt strakke logica te werken. Ja. Want nu ga ik een verhaal vertellen voor de toekomst van het heelal. Want dan komt, dit wezen komt eruit. Wij gaan ruimteschepen bouwen. We gaan het heelal in. We gaan atomen bouwen in de groot. Bakro-atomen. Dus precies zoals de microcosmos. Die macroatomen gaan gigantische wolkenvelden vormen. Die wolkenvelden trekken we samen tot zonnen en planeten. Op die planeten, op sommige planeten is, zijn sommige planeten zijn geschikt om die leven de wezens op te bouwen. En dan gaan wij de evolutie van het leven in het groot herhalen als microwezens. Dus zijn wij microwezens geworden? En dan komen die leven van de wezens eruit. En wij microwezens bestaan weer het nog kleinere microwezens. Dan komen we straks op het hergoed. Want mm -hmm. het idee dat je dit vat en die micro-wezels bestaan weer uit nog kleine wezeltjes, mini micro Er is geen eind aan. Er komt geen eind aan. Dan krijg je een oneindige reeks van levende wezels in de microcosmos. Zo. Dus dan krijg je een eindeloze ontwikkeling die nooit eindigt. Die, die, dus krijg je een eeuwige eeuwig evolutie. Ik heb al geen averij opgelopen, het is allemaal heel goed gelopen. Ik heb heel veel geleerd over uh, grachten en uh, roeien. <laughs> ik kan het iedereen aan iedereen aanbevelen om gewoon. Je kan hier ook bootjes huren, toch? Ja. In de gracht? Ja. Gemotoriseerd, sloepen. Maar op een dag als deze viel het gelukkig wel mee, het was niet al te druk. Een tijdje terug bleek dat ik een prijs had gewonnen voor de NPS. Uh, ja, want die zijn namelijk van plan om een multiculturele radiozender op te richten. Radio 6. Moet me, ik vraag me af of het er komt, maar de plannen zijn er. En in dat kader had, had ik net had ik eens een keer een idee geleverd. Maar toen bleek dat het een prijsvraag was. En dat ik had gewonnen. En dan mag ik voor duizend gulden het programma maken. Ik zeg, dit is hartstikke veel werk. Ik heb, er, ik heb er geen tijd voor. En toen kwam er een meisje aan me toe, Riener van de Voort... Ze is Molukse, ja, volgens mij is ze gewoon Nederlands, maar ze is ook Molukse. En die zei van, oh, mag ik met jou meedoen, want ons programmavoorstel is afgekeurd. Ik zeg, sorry, ik ga het niet doen, dat kost me veel te veel tijd. Nou, zegt ze, maar dan help ik je wel. En, en ik ken nog wel een paar mensen die het hartstikke leuk vinden. En dan hoef jij het alleen maar in elkaar te zetten. En, en toen dacht ik, nou ja, ja, waarom niet? Nou goed, het programma is dus gemaakt. is één keer uitgezonden s'nachts. Maar tot woede van de mensen die hebben meegeholpen... mijn multiculturele medewerkers, zeg maar... die werden helemaal niet genoemd. Alleen de naam van deze blanke sukkel klonk over de radio. Dus nu in de herhaling... een programma van Riene van der Voort... Jacqueline Vorst... Aksa Sjahaja... en Said Shabi, En de teksten worden gesproken... door Stan van Hauke. De UFO-show... Hey Dad, when you're out there, did you see anything? Let's not start that flying saucer nonsense again. Dit wordt wel een heel vreemd verslag. Zelfs het licht verdwijnt, en verder reis ik naar de randen van het heelal. Maar geloof mij, als ik jullie zeg, dat de ruimte geen grenzen kent. Na een oneindig lijkende tijd begon ik me zo te vervelen, dat ik alleen nog maar wilde slapen. Maar tijdens een lange en diepe slaap werd ik ineens gewekt door een helder blauwe gloed van die mysterieuze schijf die wij al zo lang hebben geobserveerd, Waar vandaan wij al lang van die wonderlijke geluiden opvingen. Eindelijk zag ik het doel van mijn reis. Ik verlegde mijn koers en schoot langs witte pluizen naar een groene oppervlakte. Waar grijze linten doorheen trokken. Ja, dat is Whilst I was living at the Youth Hostel, I made friends with uh, a young lady in particular called adie She was like me in nature, fun-loving, cracking jokes. and liked to talk a lot because I like, you know, we like to gossip as well. And uh, we spent a lot of the time sometimes in idle chit-chat and making jokes and having fun. And one evening in particular, we were listening to music. I think it was a Stevie Wonder track was playing on the turntable. And we were talking about relationships and life and things like that. And um, it was getting late in the evening and I remember saying to ad if she didn't mind could I sleep on her couch? And she said that was okay. She had her bed in the corner, it was no problem. The reason being it was uh, quite dark along those gangways back to my own bedroom. and I always felt there was a slight presence around my room. I wasn't too keen to go there late at night. Anyway. ...zag ik het doel van mijn reis. Ik verlegde mijn koers en schoot langs witte pluizen naar een groene oppervlakte... ...waar grijze linten doorheen trokken. Ik landde niet ver van een grote groep wezens... ...die net als wij staarten hebben. Maar uit hoofden twee vreemde antennes staken... ...en aan hun slappe oren hingen wonderlijke vierkante sieraden. Nog gekker was hun onderkant... Daar schommelde een grote, bleke zak met vier tuiten. Ik liep naar een van die wezens toe en vroeg hem naar de leider te brengen. Breng me naar jullie leider, vroeg ik. Het enige wat er gebeurde was dat hij een vreemde klank uitstootte, moe of zoiets. En uit een gat in zijn hoofd kwam een roze lap die over mijn heel hoofd heen streek. Toen de vuurbol die deze wereld beschijnt, onderging, verdween achter de rand, kwam er uit de verte ineens een ander wezen aanlopen met iets dat zijn hoofd bedekte en rook kwam uit zijn mond. Het moment dat hij mij zag, draaide hij zich om en schrok geweldig en rende weg voordat ik mijn module had ingesteld, om met hem te kunnen praten en om hem te kunnen verstaan, want hij sloeg vreemde, angst en jagende klanken uit, was hij al verdwenen, helemaal in de verte. Anyway, I stayed at adie's room, and in the middle of the night, I remember suddenly sitting up bolt right, and the whole room was bathed in a green, illuminous light. I thought, how strange, <laughs> where is this light coming from? I thought to myself, I must be dreaming it. It must be a dream because, you know, this didn't seem real. But then I heard adie's voice, and she wasn't in her bed. She was coming, her voice was coming from the window and she t she said to me in a very robotic almost like mechanical way amanda look i turned my head and i saw adie with her arm pointing upwards towards the sky she kept repeating it amanda look At which I also just left my bed, and I felt as though I was in a robotic trance because I just automatically walked towards the window where she was stood. At the same time, I was aware that there was this very loud, humming sound. But Aidy kept saying, repeating his robotic-like voice, Amanda, look. Slowly, I raised my eyes skywards. What I saw was just like hundreds and hundreds of these white lights under this carriageway of this spacecraft, just flashing, just turning round, but I couldn't find a source of where this green light was coming from. It was deaf defying the noise as the craft passed over the house. It was just mesmerizing, fantastic, but yet also frightening. I had never witnessed or seen anything like it in my life before. It was at least the size of maybe four houses, width-wise big. It was huge, enormous. It just wasn't man-made. I just knew it wasn't from this earth. I don't know how, but somehow I went to bed. I can't re recall getting to bed or even falling asleep. But in the morning, I awoke, and my first thoughts were the green light and what I saw yesterday. Adi was also awake, and I remember saying, Adi... Did something here strange happen last night? And she said, you know what you saw? I said, yes, the green light? She said, that's what I saw also. And you know what else you saw? I knew what she was saying. Yes, I had seen this unidentified flying object. And she told me that she had seen the whole ship coming down the street as it passed over our house. And what I had seen was just the last of the undercarriage from this huge, beautiful craft. I couldn't believe it. I took a trip in the space shuttle, and I thought about you. I took a walk in space, and I thought about you. I pulled down my sun visor, oh, I really felt blue. Some little town And with each beam I get that same old dream I took a trip in the space shuttle And I thought about you Na vijf ondergangen van de vuurbol weet ik al enige zaken die zo wonderlijk zijn dat jullie mijn verslag na alle waarschijnlijkheid niet zullen geloven. Maar goed, ik hou mij aan mijn opdracht en zal zo objectief mogelijk mijn bevindingen vertellen. Een van de eerste dingen die ik deed was mijn lichaam transformeren zodat ik er nu allerwonderlijkste uitzie. Ik zend jullie hierbij een afdruk van mijn huidige vorm. ...in de hoop dat jullie me niet te veel zullen uitlachen. Ze hebben hier meerdere kleuren. Sommige van de wezens zijn wit. Andere weer bruin. Sommige een tikje geel. En dan zijn er ook weer die pikzwart zijn. Naar het schijnt lopen er zelfs wezens rond die rood zijn. Maar die heb ik nog niet gezien. Ikzelf heb voor bruin gekozen, want dat staat toch het leukst het kleurt het best bij de bruine constructies waar de mensen in gaan zitten zelfs als het nog licht is die constructies waarin ze leven zijn boordevol merkwaardige apparaatjes waar ze naar kijken of die ze rond laten draaien terwijl ze er spulletjes in doen of nog gekker waar ze als bezetenen naar luisteren ik heb er zelf een te pakken gekregen wanneer je op een knop drukt, hoor je van alles uit een klein kastje. springerige klanken waarop ook de wezens beginnen te stuiptrekken. Wat ze hier dansen noemen. Wat opvallend is, is dat alles hier beweegt. Levensgevaarlijk. De wezens weten van geen ophouden. Bijna alles voorzien ze van ronde schijven, wieletjes. Ontelbare schijven, waardoor alles hier lijkt doorgedraaid. Deels is een roller disco anno 1999. Um, het is zeg maar gebaseerd op de oude roller discos uh, van vroeger uit de disco tijd, maar wel gecombineerd met muziek van nu en uh, een beetje naar uh, nu getrokken, zeg maar. Sorry? Waarom heb je hier zo'n lol binnen om huis of gaat? Ja, nou ik kan het nog niet, dus ik ben het aan het leren Het dat is wel grappig. Ja. Yeah. Wie leert het jou? Nee, meer op skillers, Gewoon een klein beetje meer op skillers. Maar ik ben niet echt een professional of zo. Ik probeer gewoon steuntjes uit. En als het lukt, dan lukt het gewoon. En als het niet lukt, dan breek ik gewoon mijn bek. Dat is gewoon gaaf. En wat voor steuntjes probeer je eruit? Nou, die echt moeilijke dingen gewoon. Proberen gewoon een draaiing, steuntjes krijgen. Een, ja, hoe zou je zeggen? Achteruit. Rijden. Ik, ik ben niet ook zo goed. Dus ik, ja, ik doe maar van alles een beetje. Ja. Nee. Je hebt ze hier gehuurd? Ja, dus voor de eerste keer kan er helemaal niks van. En waarom uh, kom je hier dan aan toe om te oefenen? Omdat mijn vrienden met me hebben overgehaald. En het uh, zou een overwinning op mijn grootste fobie zijn als het me wel lukt om een rondje te maken. Um. Ja, je hebt dan de rollerskaters die altijd al uh, bezig zijn. Dat zijn meer de mensen van een jaartje of 25 tot en met 30. En dan natuurlijk ook heel veel jongeren die het dus net weer ontdekt hebben, het rollerskaten. En ik heb een deurbeleid van 18 jaar en ouder. Dus niet echt uh, kinderen binnen, want het wordt te gevaarlijk. Het moet echt wel een beetje een volwassenen disco uh, zijn. Ja, ik ben helemaal verslaafd. Ik ga elke week... Ik ben een van de eerste en ben bijna altijd als laatste weg ook. Ik heb afgelopen vrijdag op een feest mijn voet gekneusd, maar normaal rijd ik hier ook op skates rond. Ja, ik heb het zelf ook pas een jaartje geleden echt ontdekt. Ik was vroeger inlineskater en toen ben ik... Ja, ben ik Rollerskates gaan kopen en echt pasjes gaan leren. We hebben ook uh, Rollerskate-les boven. door Franklin, hij is uh, skate-and-dance-kampioen geweest. En hij leert je echt uh, leuke discopasjes op uh, die muziek en zo. Dus uh, ja, het wel waar het leuk dat je iedere keer weer meer leert. Nou, ik, uh, ja... Ik ben skatekoning, weet je. Dus ik wil niet bluffen voor je, maar ik ben skatekoning. En uh, ik weet wel hoe je moet rollen. Hoe is dat dan? Ja, dat is dus, dus gewoon uh, door middel van blijven rollen. En wat kan een skatekoning behalve alleen maar rollen? Uh, kan je ook kunstjes? Ja, maar ja, die kunstjes dat is gewoon van rotzooi allemaal. Zoals de, de, het er binnen uitziet, nodigt het wel uit om precies een rondje te skaten. Omdat de DJ's daar precies in het midden En er is een soort route. We proberen wel eens om mensen andersom te laten skaten of zo. Maar op een of andere manier skate iedereen toch hetzelfde rondje. En dan verder worden er veel treintjes, polonaisjes gedaan. Door het hele pand heen. Voem, voem komen ze allemaal voorbij. En dan zijn er heel veel mensen die op het podium of juist in het midden van het rondje hun pasjes doen. of uh, dingetjes uitproberen of zo. Dus eigenlijk in principe skate iedereen door elkaar. Heen. En dan nog het rondje wat je hebt. Kan je mij op de luisteraar uitleggen wat nou zo leuk is om rondjes te rijden, op rolschaatsen, in een ruimte met allemaal mensen die tegen je aan kunnen botsen? Ja, maar weet je wat, is de feeling hier wat ik heel leuk vind: niemand let eigenlijk op je iedereen doet gewoon ja iedereen komt hier voor zichzelf en gewoon lol hebben en als je hier een fout maakt ja, iedereen komt gewoon naar je toe of ze pikken je op of zo dat vind ik gewoon leuk hier daarom, daarom doe ik het zo dus ik zou zeggen aan de tegen de luisteraars als je niks te, niks te doen hebt s'avonds kan je beter hier komen op dinsdagavond rond half zeven. Ik heb nog nooit iets gebeurd. Ik heb één keer een plaats uit moeten delen, maar dat, daar blijft er bij. Het valt over het algemeen wel mee. Er zijn wel mensen die vallen in een blauwe plek hebben ofzo, maar ja, ik hoor daar eigenlijk nooit heftige verhalen over. Dus volgens mij valt het uh, wel mee. Deze hier, dat moet ik jullie toch vertellen, lijken allemaal sprekend op elkaar. En nu heb ik het over de twee poten. Ze, ze noemen zichzelf hier Bollanders. Toch zijn er verschillen. De ene helft heeft een potsierlijk slurfje tussen de poten. Daar ben ik gisteren achter gekomen toen ik door een ruimte liep waar een van die Bollanders ineens een slurfje tevoorschijn trok... waaruit... ik kan het bijna niet zeggen, maar... waaruit een vocht kwam... die zeer, maar dan ook zeer onwelriekend was. En nadat de vocht was opgehouden... stak hij het slurfje weer terug. Ik moet daar wel bij zeggen... dat hij daar eerst flink... heen en weer schudde met het slurfje... maar ten slotte verdween het toch weer. De andere... Helft ...heeft helemaal niks. Dat wil zeggen, dat wil zeggen, ik zeg wel niks. Die hebben iets wat die anderen weer niet hebben... ...en dat is, die hebben twee bollen. Zo ongeveer op driekwart van de romp. Naar bolland wellicht, wie weet. Dat zijn misschien de bollanders. Dat is de reden waarom ze bollanders heten. Nu hebben ze twee bollen en daar de andere helft kijk daar de hele tijd naar, hem, zonder dat ze uh, dat duidelijk maken. Ze doen het altijd voorzichtigheidshalve. Ze, ze kijken er en tegelijkertijd doen ze net alsof ze er niet naar kijken. De slurfdragers zijn dat. Die kijken permanent naar de boldragers. Ik ben er nog niet precies achter waarom dat is. Iets anders is dat ik wel nu weet dat... De, ...de witte wezens een stapje voor hebben. Hoe witter, hoe beter. Ik ben dan ook van kleur veranderd. Het is ongelooflijk maar waar. Ik kan nu constructies binnen waar ik eerst niet welkom was. Mekwaardig, hè? Dit is om, om, je, om jezelf witte te maken. Ja, een beetje wel, maar deze is eigenlijk... je um, die is uh, van de apotheek. Hè. Die word je niet echt lichter van, maar je, je krijgt wel uh, een mooie... Um, uh, niet, niet dat je wordt lichter van wordt, maar je krijgt uh, lekker zacht, uh, je krijg lekker zacht uh, hout van deze. Ik kan wel gebruiken, dat kan we kijken. Sommige mensen, van sommige mensen, kijk, een vriendin van mij hebben dit gebruikt. En zij zei tegen mij, zij wordt iets lichter van. Ja, ik gebruik ook, ik word ook een beetje, ik ben ook een beetje lichter van geworden. Want toen ik was terug van Afrika, door de zon was ik iets donker geworden. Dus heb ik, als je de wensjes gebruikt tot nu toe, nou ik heb nu een beetje mooie, lekkere, zachte lichaam en... Een beetje lichter, weet je wel, dus... Uh, zijn er veel uh, Afrikanen die de gebruiken, wit crème om jezelf wit te maken? Ja, heel veel. Uh, die... Kijk, uh, die jonge mensen... Die, ja, die mensen, Hun gebruiken eigenlijk niet, maar die jonge mensen... zeg maar 80%, 85% gebruiken wel... Zoveel? Ja, gebruiken wel crème om lichter te worden. In Afrika... Maar hier ken ik niet zoveel uh, mensen die dat gebruiken. Uh, ja, een paar vriendinnen van mij gebruiken ook natuurlijk om uh, lichter te worden. En dan smeer je het in? En, en dan moet je het vaak gebruiken of niet? Ja, kijk, ik, uh, ik gebruik dit uh, twee keer per dag. Kijk, uh, voor ik uh, ben weggegaan, ik had uh, een paar crème gebruikt. Maar dat, dit dat heet, um, ik had het uh, Dermawatt en Topsen Gel door elkaar gedaan en uh, Bella Claire. Dus uh, echt was uh, er uh, mooi licht en zo. Ik vond dat hartstikke, hartstikke mooi. Maar later gewoon, ik heb ik gehoord van de dochter dat het niet goed voor de hout. En, uh, je hout wordt heel dun van. En is gewoon niet goed voor gezondheid. Dus daardoor had ik eigenlijk gestopt ermee. Maar voel ik, ik heb ook heel veel gebruiken. Maar, maar je huid wordt er dunner van, zeg je? Ja. Nou, is niet goed. Ik heb gehoord ook dat uh, je kan kanker kan krijgen. Later. Uh, uh, we noemen dat in Franse Cancerdepot. Dus ik weet niet hoe moet je Huitkanker. dat doen. Ja, huidkanker kan je wel krijgen. En of stel je voor dat je krijgt een operatie of zo. Nou, die houden zo doen, moet je toch uh, genaaid worden. Zo. We doen dat om, om mooi te zijn, om aantrekkelijk te worden, maar eigenlijk is het niet goed. Maar waarom is, is lichter dan mooier? Ja, dat, uh, dat komt gewoon. Hier weet ik niet, maar in Afrika is het gewoon zo. Dat, uh, kijk, is aantrekkelijk en uh, je krijgt meer aandacht van de jongens en zo. Als je lichte bent. Ja, heel veel mensen, zet, heel veel mannen man zeggen: ja, uh, lichte vrouw is de is, is mooier, is, is, is zo is zo weet je. Om een beetje stoer te spelen, weet je. Ja, dus uh, daardoor, ik denk zelf dat door de mannen, dat heel veel vrouwen gebruiken uh, die creme om lichter te worden. Want als die mannen denken alleen maar dat uh, ja, die vrouwen zijn, die lichte vrouw zijn, uh, zijn gewoon uh, de beste. Snap je? Dus het is vervelend voor donkere vrouwen ook. Dat is raar, dat kijk, kijk, vervelend. in Afrika zijn we allemaal donker, maar er is paar, sommige mensen zijn lichter dan die anderen, weet je. Dus uh, ja, kijk, sommige mannen zeggen, ja, alleen maar blanke, lichte vrouwen. En als die vrouw zijn licht, is de mooiste en zo, is het aantrekkelijk. Nou, ik denk dat ook heel veel meisjes gebruiken crème. Dat komt allemaal door die mannen, vind ik zelf. Maar dat nou, dat door die auer van hun ja eigenlijk ik gebruik gewoon, eh, gewoon zeep maar eh, ik, mijn vriendin had gezegd ah, dat is wel goed en eh, vooral voor je voet en je hand je wordt snel lichter van nou ik had dat op mijn voet gesmeerd en eh, voor één keertje maar en ik ben vergeten mijn hand te wassen en uh, mijn hand is uh, tegen mijn gezicht gekomen en mijn gezicht was helemaal brand Net als het, was het hete water op mij gevallen. Ik heb iets van een week. Ik, ik, ik durf niet naar buiten. En dat was hier in Nederland. Mijn gezicht was helemaal gebrand en ik ben naar de dokter gegaan. En ik heb een uh, tubetje gekregen en een crème gekregen van uh, mijn huiszaart. Dus uh, toen ik heb dat gebruik, uh, ja binnen een week dat, dat is het helemaal weggegaan en uh, ik heb uh, mijn normale hout teruggekregen. Maar vanaf die tijd ik heb ik mezelf beloofd om nooit crème te gebruiken. En ik zal ook nooit meer doen. Maar dat is een goede les voor mij. Dus. baby. Ik ben Uit dat geluidenkastje waarover ik jullie berichten... komen op gezette tijden sombere klanken van vooral slurfdragers. Die praten zonder ophouden over gewichtige zaken... zoals wij die kennen van onze opper. Ze noemen die wezens politici... Maar uit gesprekken met de twee potige wezens heb ik opgemaakt dat bijna niemand meer in die gewichtige klanken van deze slurfdragers gelooft. En toch gaan ze ermee door, terwijl tegelijkertijd de meerderheid meer geïnteresseerd is in bollen en uh, een of ander gedoe wat ze sport of seks noemen. Ik ben daar nog niet helemaal uit. Ja, ك تشوف الناس وأشي اللي هي ضرورية ندمحسون عسبة النعم، ها؟ نفهمش أنا على شو؟ على شوي الناس، شو تبغى مكتئب الناس؟ تبغى مكتئب الناس؟ ها؟ ودبوش على شو؟ كاجبك الناس ولا؟ كاجبنين الناس، لديدس، أحلى من لديدس هو، و... يعسى. <تصفيق> Het is een verhaal de Het is een verhaal van Het is een verhaal van Het is een de Het is de twee potige wezens, en Nu vraag ik jullie speciale aandacht. want Dit is een buitengewoon interessant fenomeen. De twee potige wezens geloven in een opperwezen, dat ergens in de, de, in de lucht moet zijn. Hij woont daar of hij zweeft daar, dat is mij niet helemaal duidelijk, maar om de zoveel vuurbollen gaan ze naar een grote constructie waar ze met z'n allen subit door hun hoeven storten en beginnen dan luidkeels hun opperwezen aan te roepen. Maar het opperwezen moet of stokdoof zijn, dat kan niet anders. Of gigantisch de pest aan ze hebben, want hoeveel lawaai ze ook maken, de tweepotigen. Het opperwezen laat zich nooit, maar dan ook nooit zien. Misschien is dat ook, ook de bedoeling niet, want de, de tweepotigen lijken het allemaal doodnormaal te vinden. Ik weet het nog niet. Ma Malalila lilu Ma Malalile lilah Malalila batti Ma Malalile lilé Mal ik bied de mensen een tempel, want zoals de mannen die het zoeken in de seks bij de hoertjes, en zoals de junkies die het zoeken in de hun heil in de heroïne. En zoals de mannen, de alcoholisten die het zoeken... in de vele cafés die, hier, die wij hier op de Wallen hebben... zo bied ik de, de mensen een tempel. Zij komen bij mij om hun ziel te reinigen. Hun geest te ontreinigen. Want het lijden, het leed... zoals de mensen, zoals deze verstotelingen moeten lijden... Het lijden kent geen kleur. Er is altijd... Een verlichting die je kunt aanbrengen op het pad van de mensen. Want in ieder mens schuilt een vlam. Dat is de waakvlam. En de waakvlam die moet je op het juiste moment aanwakkeren door middel van het vuur. En als de vuur dan ontstaat, moet je proberen om het vuur brandende te houden. Ik verwacht dat de Messias altijd zal blijven komen. Dan komt hij niet in 2000, dan komt hij misschien in 2005. Hij, waarom, waarom nou eigenlijk hij, hè? Ja, het is heel stom. Waarom gaan we er altijd van uit dat de Messias een hij is? Het kan toch ook net zo goed een vrouw zijn, de Messias. En de Messias kan net zo goed Pimpelpaar zijn, met misschien met, met witte stippen. Ja. Ja, de mensen moeten altijd iets hebben om zich ergens aan vast te kunnen klampen. Ik kan me een orakel noemen. Ik heb bijvoorbeeld een heel boel dingen al gezien. Ik heb bijvoorbeeld gezien die witte, die mannen in die witte pakken. Ja, die had ik al lang gezien voor de ramp in de Bijlmer. Ja, en zo zijn er meer van die dingen die ik gezien heb. Maar daar kan ik nu niet over spreken. Het paradijs van deze kleurrijke wereld vind je op de wallen. Maar als je niet uitkijkt dan tref je de hel. Als je niet uitkijkt, als je te ver doorgaat... Dan kun je in de hel terechtkomen. Dus je moet echt goed weten wat je, wat je wil. Je moet op het juiste moment kunnen stoppen. Op de climax: het hoogtepunt. Maar... Als het licht is, rennen de tweepotigen van constructie naar constructie. Heen en weer. Om dingen te doen die ze doorgaans absoluut niet leuk lijken te vinden. Tenminste, als je afgaat op, op, op de treurige tronies die je passeert. En dat schijnen ze te doen om naderhand dingen te kunnen doen die ze wel leuk vinden. Alhoewel ze dan weer te uitgeput of te moe. Of te oud zijn om het leuk, om die leuke dingen te kunnen doen. Waarom ze niet beginnen met de leuke dingen, daar, daar, daar hoop ik nog achter te komen. Ik ben uh, vorig jaar uh, gekozen voor de eerste, het was, was een verkiezing voor de eerste keer. En uh, als beste conciërge van het jaar van Nederland, en daar was ik toen heel trots op. Ik ben ik nog wel een beetje hoor, maar... Uh... Hoe gingen uh, de prijzen te werk. Uh, nou, de rector en de leerlingen en ouders hadden me dus opgegeven zonder dat ik er iets van wist. En toen op een gegeven moment uh, bleef ik bij de laatste 64 te horen. Want er waren 158 aanmeldingen en toen hoorde ik bij de laatste 64. En toen hadden ze dus de rector daarvan in kennis gesteld met het verhaal erbij dat ze vermoedelijk een vragenformuliertje nog naar me toe zouden sturen om dus nog wat uh, aanwijzingen en toelichtingen. Maar goed, hij weet hoe ik in elkaar heb, en ik hielde helemaal niet van die poespas. Dus toen heeft hij me dat verteld en ik heb dat gewoon ter kennisgeving aangenomen. En ongeveer, uh, ja dat moet deze tijd geweest zijn vorig zijn voor jaar. Toen kreeg ik het telefoon van gefeliciteerd. Ik zeg gefeliciteerd, we mij gefeliciteerd. van nou u zit bij de laatste drie uh, genomineerden als, uh, als conciërge van het jaar. Nou dan hebben ze na de krokersvakantie hebben ze dus uh, op alle drie de scholen hebben ze dus een filmreportagetje gemaakt, dus een soort portretje. En dat hebben ze in mei hebben ze dat in uh, Roosmalen uitgezonden. dat was een conciërge of een dag voor de concessius. En uh, daar hebben ze dan een copulatie van gemaakt en dat hebben ze dus uitgezonden en toen werd ik dus uh, verkozen als één. Ja, nou ja, dan weet je niet wat je overkomt natuurlijk, maar wat je verwacht dat dus uiteraard niet. Kijk, ik, ik vind het verschrikkelijk leuk werk om te doen. En dan zal ik je vertellen waarom. Je, je leeft, me, of je werkt met, uh, met, met levend materiaal. Je werkt met een leeftijdsgroep van, uh, van 12 tot 20 jaar. Het zijn uh, soms niet de makkelijkste. Wat leuk leuke is dat er is geen één dag hetzelfde, hè? want uh, ja, ieder uh, leerling heeft zijn nukken en uh, nou, ik, de ene dag zit je wat beter in je vel als de andere dag. En dat is gewoon het hele leuke, ik bedoel, het is zo verschrikkelijk leuk wisselend werk dat ik doe het nu uh, met september ik, 25 jaar. En nog steeds met plezier, Zo, dus, uh. oh, 25 jaar, dat is een hele lange periode. Wat, zijn, uh, wat is u het meeste bijgebleven bij de laatste 25 jaar? Uh, nou ja, waar ik het meeste van, van onder indruk geweest ben, dat, is, maar ja, dat hoeft geen betoog natuurlijk. Dat is onze brand. Hè. Dat is de brand van de school. Ik bedoel, dat, uh, dat was dramatisch. Als je dan, want kijk, omdat ik er al 25 jaar loop, vind ik nog steeds, het is een beetje mijn gebouw. Hè. Ik bedoel, het is helemaal niet voor mij, maar ik voel het dus als mijn gebouw. En op een moment zie je dan een kwart verwijs. Op vaderdag ook dat nog. Op vaderdag je bit uitbellen van joh, je school staat in de brand. En je loopt een achterdeur uit je ziet de vlam in het dak uitkomen, joh, dan stort je wereld in elkaar. En uh, ze hebben er toen een, uh, een videoband van, was er dus van. Want uh, ze hebben dus een brandpeman uh, gevolgd. En een soort documentaire. Dus op een gegeven moment toen, uh, heb ik die filmbus gekregen. En dat heeft zo wat twee jaar geduurd. En dat ik eigenlijk heel voorzichtig dus weer kon kijken van hoe het was, Want dat was, dat was dramatisch. Dus, dat is, uh, ja, worden we worden nu bijvoorbeeld uh, andere smoesjes bedacht dan als vroeger. Want uh, ik weet nog, toen ik als kleinkind op school zat. Dan uh, was de concerten de man die uh, zo leuk kon... Uh, tegen wie je zo leuk kan liegen. Hoe is dit nu eigenlijk? Ja, dat is een beetje een gemeene vraag van je. Want <coughs> jij, uh, jij bent een oud-leerling van onze school. En jij was daar heel sterk in in <laughs> je, je smoes. Uh, nou nee, dat verandert niet veel. Ik zeg altijd tegen leerlingen van uh, je moet wel met iets origineels komen. En, en soms lukt je dat ook wel eens. Een hele leuke die, ik, uh, die gebleven is was van een jong die zei van ja... Ik ben te laat, omdat uh, dat kwam door mijn brood. Ik zei: Nou, voor kul vooral met je brood. En toen zei hij: Nee, eerlijk. Hij zegt: Ik had uh, mijn brood laag gemaakt. En dat had ik op het aanricht, had ik dat staan. Zegt hij, en uh, we hebben twee honden thuis. En die honden verhaalden er brood op. En toen moest ik weer opnieuw brood ontdooien. Enzovoort. Nou, dat vind ik dus. <laughs> dat zijn dus schitterende verhalen. Maar ver is er geëiten van uh, een lekker band. En de spoorbomen. ja, uh, god, Je, je, je kent het allemaal wel. Dus. Maar in dat opzicht uh, veranderde niet veel. Het enige wat dus wel veranderd is. Uh, maar goed, dat was misschien in jouw tijd ook al. Dat die jongens uh, altijd wel klagen dat ik uh, wat aardiger ben voor meisjes als ze te laat komen. Ja, dat zal wel. Ja, dat kon ik toen beamen. Dat uh, waardeerde ik toen niet zo goed. Jullie hebben hier heel veel Algetamse leerlingen. Uh, zijn er uh, verschillen in discipline? Zijn er dan doorgaans voor je dat ze wat minder discipline hebben en dat ze wat vaker te laat komen? Hoe ervaar je dat? Nou, dat vind ik uh, merkwaardig dat je dat zegt. Want, het verbaast me soms wel eens ook. Als ik dat soms hoor op, uh, op andere scholen... Uh, en je ziet dan reputaties voor televisie... dan denk ik van nou, ik werk blijkbaar op een heel merkwaardige school. Want wij kennen dat allemaal niet. Ik zei vertellen van, uh, we hebben een hele hoop... Uh, tenminste een hele hoop, maar we hebben toch... Nou, wat zelfs wezen, ik denk toch 10% aan, aan buitenlandse leerlingen. En, joh, uh, perfect. Ik bedoel helemaal niet, uh, niet, niet anders en, en, enzovoort als, als, als zeg maar de, de Nederlandse leerlingen. En het leuke is... Als je, want dat ik verhoog me nu al weer op, het roland ons bestaat uh, 13 maart, bestaan we 95 jaar, dus dan is er weer een reunie. En uh, dan verheug ik me er nu al weer op om, om, om dus een hele hoop leerlingen terug te zien. En dan het leuke is, dat uh, en dan vooral ook met buitenlandse leerlingen, van, dat je dan weer ziet wat er dus van gekomen is. En dat, dat ja, verbaast, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Maar dan denk ik van, nou dat is toch knap dat ze dus zo'n hint in de maatschappij gekomen zijn. En verder is uh, bij ons op school... Ja goed, ik bedoel, ze trekken veel met elkaar op. Dat is terecht. Nee, bij ons Nederlandse leerlingen doen dat dus namelijk ook. Maar verder is... Uh, nou nee hoor, ze worden gewoon opgenomen. En ik heb niks meer of niks minder luisteren met, met een buitenlandse of met een Nederlandse leerling. Nee. Mijn verhalen zullen jullie ongetwijfeld niet geloven. En... Alles wat ik bericht heb dat zal jullie ongeloofwaardig overkomen alsof ik gek geworden ben alsof ik bezeten ben geraakt alsof ik hallucineer. maar toch, ik kan niet anders het is allemaal zo en ik hou me aan mijn opdracht zoals ik gezegd heb gisteren kwam een boldraagsel op me af die iets onduidelijks met me wil ik weet niet precies wat ik begrijp er nog niets van maar als het licht is verdwenen Ga ik met dit wezen naar haar constructie. Wat daaruit komt, brief ik nog wel. <laughs> ...avondjes vinden is tegen een als, als je dit zo met jou gaat doen, Ik ben blij dat ik ook een gedeelte geroeid. Dat ik niet echt alles heb doen. Ik voel me net zo met jou, als een uh, zoals sultan of zo, dat ik jou zit te roeien. Terwijl ik de gast aan boord ben, kan ik nog Ik ook. Ik heb me draadig Op een leuke manier willen als waar. Ik vond het echt heel leuk om dat te doen. Bij, hè? Ja, het ja, is iets, iets, iets uh, meditatiefs over je hè, als je op het water zit. Ja, water, water over. Het, het is er gewoon een van de vier elementen: vuur, water, lucht en aarde. nou De lucht hangt boven ons, het water naast ons. Dus ja, uh, je begint ook eerder over emotionele dingen te praten of gevoelsmatige dingen. Je laat veel eerder je gevoelens toe op het water. Ja, water is emotie. En, en, en dus uh, is een gesprek op water al heel anders dan dat je midden in de woestijn zit. Of dat je op, uh, op een grote rots of op een berg zit. Dag weer. Ja, nou, ik, ik, ik heb al de hele dag geroeid. Ja. <laughs> Hoe makkelijk praten. <laughs>